Dollar, ja, voor de Trojans. En de Bitcoin, ja. daar is iets heel speciaals mee gebeurd, hè? Ja, dat was vandaag um, een deadline voor de Amerikaanse FTC. Dat is de. Ja, de, toezichthouder, de toezichthouder, die heeft een beslissing genomen over uh, um, een verandering in de regels voor beursgenoteerde trackerfondsen, zogenaamde ETF's. En uh, ja, dat, dat heeft gevolgen voor de, uh, de mogelijkheid om uh, fondsen aan te bieden die de koers van bitcoin volgen. Mensen uh, uh, uh, zijn er mee bezig geweest om dus een tracker te maken die bitcoin volgt. En uh, ja, dat was dat de vraag, wordt het goedgekeurd of niet? En ja, in verwachting daarvan is de prijs van bitcoin al flink gestegen de afgelopen tijd. Dat heeft onder andere daarmee te maken. En nu was eigenlijk de verwachting als het een ja zou worden dat de prijs nog verder zou stijgen en als het een nee zou worden dat hij weer een flinke correctie zou krijgen. En uh, ja, het is uh, uiteraard een nee geworden. Uh, dus uh, uh, ja, verder weet ik de details daar niet van, maar de uh, Bitcoin-prijs is uh, flink uh, aan het stuiteren op dit moment. Het uh, vrijdagavond, uh, dus de die beslissing is net een uh, paar uur geleden. En uh, de prijs uh, was net uh, 25 uur geleden nog 1040 euro en nu 1020. En, uh, ja, het heeft een grote verschommelingen uh, gehad de afgelopen paar uur. Dus uh, ja, het zijn mooie momenten voor uh, sommige uh, speculanten en uh, minder mooie momenten voor anderen natuurlijk. Maar uh, voor de mensen die uh, ja, serieus met Bitcoin bezig zijn en uh, de potentie voor de lange termijn, uh, is dat is niet zo interessant. Maar uh, ja, op zich wel jammer van die trekker, maar uh, ja, ja, is zelf niet zo. Het is op een gegeven moment van 1200 in één keer naar echt in één keer, hè? Naar, uh, wow, zelfs onder de duizend euro gegaan. Ja, dat is een enorme dump van ja, meer dan 100 euro, 200 euro zelfs. Ja, dat is echt uh, gigantisch, en, uh, ja. Maar goed, jij ja, klinkt nou weer een beetje uit z'n dalletje, dus uh, ja. Ja, het zal wel weer stabiliseren, maar uh, ja, dat kon je verwachten dat het mee zou worden, dat het dat, dat, uh, uh, ja, weer zou dalen. Dus uh, voor de ja. mensen die uh, graag bitcoin voor de lange termijn uh, opkopen en willen houden, dus, uh, zijn dit ideale momenten om wat uh, bij te kopen, dus dat ga ik zelf ook even doen.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 Uitgebreid programma, veel verschillende sprekers. Het uh, ho hoofddeel uh, van de conferentie was vier dagen. Waarvan één dag alleen maar over cryptocurrency. Uh, een hoop interessante sprekers, veel leuke mensen, uit over heel de wereld. Ja, ik heb onder andere uh, erg genoten van uh, Lark Rose. Mm. Sowieso een, een enorme fan van, dus uh, ja. wat, had, wat had hij ja, te melden? Nou, um, ik, heb twee, uh, uh, ik heb twee keer... Uh, uh, Iets bijkomend waar was. De eerste keer was een aparte uh, avond die georganiseerd werd. De, de, de dag voordat de Main Conference uh, begon. Dat was wat kleinschaliger, met 50, uh, ja, 60 in totaal. En uh, ja, dat ging over de, psycholo de psychology of statism. Dus uh, uh, waarom mensen zeg maar in uh, irrationele dingen tot straat geloven. En, uh, ja, hoe je daarmee moet gaan als je met mensen praat. En uh, dat het uh, vaak geen zin heeft om alleen met rationele argumenten te komen, maar dat er andere dingen spelen. En uh, ja, hoe je op een goede manier, op een positieve manieren, met mensen kan praten daarover. Um, zonder dat ze boos worden, of in de verdediging schieten, of berichten ik veel wat. En uh, ja, wat voor psychologische processen erachter zitten, wat ik zelf uh, erg interessant vind. Want uh, ja, ik denk dat er wel... Uh, er is heel veel aandacht in de libertarische kringen en anarchistische kringen... voor uh, de rationele argumenten en de data, de onderzoeken. Maar ja, dat is helaas niet uh, waar de meeste mensen hun uh, standpunt op baseren. Ja, daar moeten we toch wel rekening mee houden als we uh, de wereld uh, willen veranderen, positief invloeden. Dus uh, ja, ik denk dat het meer aandacht verdient. En dat uh, was ook uh, tijdens de rest van de conferentie in Akapoko wel een ontdekt. Dat het uh, een aantal keren wat uh, uh, meer ging over intermenselijke relaties. Over uh, ja, wat we zijn, Dus de psychologische aspecten van de steden. Dus, maar ook uh, ja, hoe wij dus, uh, mensen wel eens bewezen kunnen betrekken, de invloeden. Uh,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 En er wordt ook wel weer verwacht dat het volgend jaar nog uitgebreider oh, is. Ja, ik dacht op zoek op 500. Dat is een En er zijn dan mensen die gaan alleen naar het crypto-gedeelte of alleen naar een paar workshops. Of die komen juist alleen voor Main Conference. En uh, dat is een beetje moeilijk te zeggen. En uh, wat ook wel interessant is, is die workshops om, uh, om de conferentie heen. Dus eentje uh, Anarchy in, uh, in Dating en Relationships. Met uh, Sasha Daygame. Dat is een uh, voormalige pick-up artist. Zeg maar, om dat even zo te zeggen. Ze is een comedian ook. En die, uh, ja. Dus dat we mensen adviezen over, over relaties en over hoe je beter moeten communiceren in een relatie en, uh, en dat soort zaken. En ook een Peaceful Parenting Workshop met uh, Dana Martin. Uh, wel, uh, ja, ik ben zelfs niet naar die workshop geweest, voor kinderen. Je kon je kinderen ook wel meenemen, ging ze ook nog iets doen, dus dat was ook wel leuk met de kinderen ook wel ook En Er uh, werd een beetje rekening mee gehouden en dingen voor georganiseerd. Ik een uh, Media Workshop met uh, Luc Wodowski, of En een Ayahuasca Ceremonie, uh, ook net als vorig jaar uh, onderdeel van het uh, hele gebeuren. We hebben een wat kleinere groep. Uh, ja, ook een paar dagen na de maincompers. Dus uh, ja, het is echt uh, van alles wat. En heel verschillend, uh, divers publiek. Dat is ook leuk. Verder waren onder andere ja, Roger Ver was er. Die uh, sponsort ook elke boek over Jeffrey Tucker had een uh, geweldige fiets. Het ja. was nog wat heiser rond uh, Jeffrey Tucker. Hè? Ik weet niet of het uh, op Polko uh, was, maar het was wel uh, vrij recent. Ja, dat was vlak daarvoor, uh, voorbij oh, een week. Oké, okay, ja, met die uh, een aanvaring met. Uh... Ja, een keer of uh, die Richard Spencer. Ja, ik heb verschillende versies van het verhaal gehoord. Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar. Uh, het was in ieder geval een evenement van Students for Liberty waar uh, Jeffy Tucker was. En uh, daar was, uh, kwam uh, die Richard Spencer met een groepje uh, mensen en die uh, ja wat ik begreep, kwamen ze een beetje om uh, te trollen en uh, uh, uit te dagen. Maar ik weet niet, helemaal zeker klopt. We kennen de best van het verhaal wat ik al zei. Maar uh, ja, het was een uh, soort uh, conflict. En uh, ja, dat geschreeuw over het weer. en weer. Uh, een beetje drama eigenlijk. Trouwens, uh, aanstaande weekend is er een uh, niet, uh, Praag een uh, evenement. Een drie dagen evenement van Students for Liberty, waar Jeffrey Tucker ook aanwezig okay. is. Um, LibertyCon, uh, Dus je uh, meer informatie daarover wilt, kijken op libertycon.com.net. Okay. Uh, kaartjes uh, zijn goedkoop, maar natuurlijk wel naar Praag, dus. Uh, ja, ja, dus een, van, je hebt van die hoor dat die goedkope bussen die daar naartoe gaan, toch? Uh, Eurolines? Ja, daar heb ik nog nooit, uh, nog nooit gebruikt van, waar is dat echt te doen? Het <laughs> is gewoon een dagje rijden. Ik heb even twaalf uur in de bus, en dan, uh, ja, maar dat kost dan een tientje. <laughs> oh, dat is heel goedkoop, ja, want een vlucht was al aardig wat duurder. Uh, uh, nee, dus, uh... uh, en het bier is goedkoper. Dat heb ik gehoord, ja, ja, en, en ook nog wel lekker schijnt dat te zijn. Ja, ik drink zelf geen bier, maar iedereen die zich uh, vraagt, uh, dan dat het wel eerst wat je wordt. Ja, de architectuur en tweede heeft het tweede is een bier. Dus, uh. Nee, maar uh, even kijken, ja je het nog of, of de Anarcholco? Um, je gaat gewoon nog weer een derde keer, denk je? Ik denk het wel, ja, ja. Maar even kijken hoe het gaat volgend jaar en uh, ik wacht even af uh, wie er uh, als tekens komen. Maar uh, ja, ik vind het gewoon zo leuk om al de mensen daar te ontmoeten. Uh,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 speaking uh, parents uh, in een heel erg lange tijd, maar uh, ja, ik heb een praatje gemist, maar ik heb later nog met hem te praten met een, een groepje en uh, ja, een hele interessante kerel met uh, interessante ideeën, dus uh, mocht je hier meer over willen weten, dan wel uh, even op Jim Bell, Assassination Politics. Weer het essay vinden. Uh, ja. En wat ook wel veel leuk is aan Acapulco, is dat het in een, een tropische bestemming is in een groot hotel niet zo ver van het strand. Dus je kan om de conferentie heen lekker in het zwembad liggen naar het strand. Een keertje massage nemen of in de sauna gaan zitten. En even uh, kan wel even meteen een vakantie van, van uh, maken. Kan je daarvan uit. De meeste mensen blijven wel iets langer van tevoren of achteraf, of de ene maand, de andere dag of een andere week. En, ja, dat hangt ook een heel ontspannen vakantiesetje, uh, uh, De volgende is dan ook weer het voorjaar, uh, 2018. Ja, dat zal weer eind februari weer zijn, ja. En dat zal weer vier dagen zijn. Cool, was je Peter nog tegengekomen? Ja, ja, ja, ik heb Peter uh, een paar keer uh, een avondje gegeten en uh, wat evenementen bezocht. Ja. En ik ja, had daar ook nog... Uh, Drie andere Nederlanders tegen. Uh, een jongen die ik uh, vorig jaar daar ook heb uh, gezien. Uh, Marco Janssen, die heeft ook een eigen uh, YouTube-kanaal. De Janssen Report. En uh, een, uh, een andere jongen, een meisje, die, uh, waarvan ik weet dat mijn vrouw waarschijnlijk nu aan het luisteren is. <laughs>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 dat de verkiezingen eraan komen. En soms hebben we ook nog uh, lijsttrekker Robert Valentine van de LP... Uh, ...die het een en ander gaat vertellen over de Libertarische Partij die deelneemt. Yeah. Maar uh, ja, jij vindt uh, de democratie, uh, daar denk je wat minder positief over, hè? Um, ja, uh, democratie is een collectivistisch idee. En het is niet, uh, uh, uh, uh, het is niet politiek neutraal. Uh, je zou denken van het kan alle kanten op, maar het is niet het geval. Het is het, is het idee dat we met van alles, uh, over van alles collectief...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 in andermans naam mag hij 5 of 10 miljard euro verspillen. Maar hij mag geen 50 euro uitgeven aan een mooie zoals voor zichzelf. Dat geeft eigenlijk de ontzettende absurditeit weer. Ze kunnen wegkomen met van alles. En ook al heb je ze aan een extra zetel geholpen. Dan ja, ze krijgen ze geen straf of standje als ze een verkiezingsbelofte breken. Dus maakt het stemmen eigenlijk ook steeds...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 wat betreft uh, arbeider en vakbond lijkt dat toch, toch niet zo door te dringen. Helaas. Ja, ik heb wel eens meegemaakt dat, dat, dat ik mijn werkgever zei, want die, die kon voor mij niet genoeg, uh, want ik was gedetacheerd, ik kon niet genoeg uren krijgen. Ik zei, nou weet je wat, dan mag je gewoon mijn salaris ietsje omlaag doen. Ja. Ik kijk helemaal verbaasd en zei, ja helaas mag dat niet. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Zonder regels. Ja. ja, ja, ja. Wat grappig is. Hoe... Ik had het nog nooit gehoord. Ik was de eerste die dat zei. Ja, ja.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 uh, ja, dat, dat lijkt de politie niet erg omarmd te hebben. Nee. Maar ja, het uh, uh, is een beetje... Ik, ik vergelijk democratie ook wel eens met een strijd tussen...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 ja, Als je daar te veel tegenin zou gaan, dan zeggen ze: Oké, okay, dan moeten we maar eens een keertje een ongeluk fingeren uh, of zo. Of ja, zoals zo, zo, zo. laten. The assassination of John F. Kennedy zien from a totally different angle. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar, en ik heb geen enkel bewijs ik, ik, ik, ik, uh, dat, dat, dat Kennedy. Of tenminste, ik heb er niet helemaal erg in maar, uh, maar. Ja, maar dit, dit is een grapje van ja. Bill Hicks. Uh. Oké. Okay. Nou ja, op de kade van uh, Rio de Janeiro kan je voor een paar honderd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 En als daar een moord voor moet worden gepleegd, ja, dat zal. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen zo in zijn dat ze zeggen: Nee, we vermoorden niemand of intimideren niemand. En dan laten we maar die paar duizend miljard schieten of zo. Dus ja, ik heb niet het idee. Ik heb vaak een beetje het idee dat. Daar heb ik bij Trump iets minder, maar dat bij Obama ook, dat je gewoon een soort trackpot bent ja. eigenlijk, een soort spring, ja. dus je bent een soort woordvoerder en... nou ja, je ziet hij heeft het uh, defensiebudget verhoogd, hè. dus waarschijnlijk heeft hij het filmpje van de moord op John F. Kennedy gezien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 Uh, het, is het is niet verstandig als je denkt, ik ga er ook de wereld mee veranderen. Want je moet er drie miljoen keer meer in stoppen dan, dan het, uh, het feitelijke resultaat. Ja. Terwijl je beter kan zeggen, weet je wat, ik kan die, die drie miljoen keer, die kan ik beter mijn eigen leven stoppen. Dan uh, kan ik een vette Mercedes rijden of dan kan ik uh, weer eens op vakantie. Ja. Uh, het is een, ja, een slecht besteden...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 Uh, opofferen, geen altruïsme doen moet tonen. En in dat opzicht geloof ik ook dat je geen politiek altruïsme moet tonen. Dat het gewoon slecht besteden inspanning is. En, en... The pursuit of happiness. Ja, the pursuit of happiness. En we hebben het eerder niet gehad. Ik heb ook een voordrage gegeven over het boek van Harry Brownie, of Brown. Uh -huh. uh, how to be f uh, freedom in an how found freedom in an unfree world. En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 Het is dus allemaal identity politics. Uh, yeah. En ze hebben weer nieuwe zielige mensen gevonden... die nieuwe uitkeringen moeten hebben, et cetera, et cetera. En hey, er moet geld bij overal. En dus, dat, daar, ben yeah. en dus dat, daar ben ik niet vrolijk van. Maar ik kan ook niet uh, Jeroen Pauw zien... of eigenlijk ook steeds minder goed... Uh, de wereld rijdt door. Daar had ik altijd wel een soort filter voor. Uh, het is wel heel moeilijk. Uh, ik kan ook geen rationaal meer zien. Eigenlijk is het publieke omroep.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 So, uh, <laughs> daar, uh, daar is nou op te zien. <laughs> ja. Ik gemerkt dat je. Vraagt. Niet alleen maar porno. Er is nog veel meer te zien. Nou, daar refereer ik niet aan, inderdaad. Maar uh, nee, uh, ik, ik heb het idee dat ik bij het internet meer leer in een, in een maand dan voorheen uh, voor het internet in een jaar. Dat klopt, ja. Dus uh, ja, dat is toch wel onze grote bondgenoot. En, uh, ja, ik ben benieuwd wat dat uh, oplevert op den duur. Uh, mm -hmm. Dus. Uh, ja, en ja, ik geloof wel een beetje dat we aan het eind zijn gekomen van de, de ontwikkeling van democratie. In de zin dat het wordt nu wel steeds duidelijker voor mensen, het gaat heel langzaam, dat democratie theoretisch niet zou kunnen werken. Ook al hebben we intelligente, welwillende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 Om even te horen op wat voor manier hij de wereld gaat redden. <laughs> maar ja, voordat we even afsluiten... misschien wil je nog even wat over je boek vertellen. En hoe gaat de verkoop trouwens? Het is nog steeds de uitgevers redelijk tevreden met de verkoop. Dus dat is mooi, uh, ja. zoveel jaar nog. Ja. En het boek kopen en een andere geven, dat zou mooi zijn. Of we zelf het boek gaan lezen... of op meer vrijheid de artikelen doornemen over democratie. Ja, en, ja daar valt heel, heel veel over te vertellen. Ja, dit is maar een topje van de ijsberg... En hoeveel talen is het inmiddels al vertaald? Ja, dat houdt niet heel erg meer bij. Ergens in de 20 of zo. 21 oh, okay. uh, Ja, dat klinkt wat blasé misschien, maar ja, dat is het niet. Ik ben er, ja, ik ben er gewoon druk mee bezig. En, uh. Maar voor de, de Turkse editie, de vraag me dan af. Dan ik, moet je echt een speciale Erdogan-editie hebben. Ik bedoel, Erdogan <laughs> op zich is al een goed uh, argument tegen democratie. Ja, ik vraag me af. Ik was bijna uitgenodigd voor. Uh, de laatste werd ik. Uh,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 En uh, voordracht geven en zo, lekker prikkelend. Maar ja, ik heb ook geen zin om in de bak te belanden. Ik kan me yeah. voorstellen dat ze daar aanstoot aan nemen. Ja, misschien zie ik spoken, maar... maar het is wel goed maar, voor de book sales. Als dan het NOS journaal... Uh...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 Jij was iemand die al die zeepjes op de vloer gooide ofzo. Nee, ik moest, ik, ik werk in de voedingsdienst, dan moest ik altijd, dan vroeg ik me af, wat moet in één zo'n cel zitten dan minimaal twee mensen? Echt waar? Dan moeten ze dan iedere, iedere dag met twintig uh, pakken boter doen? dus legt iemand mij aan die glijmiddel. Echt waar? Ja. Ongelooflijk.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 Ja, nee. Maar had je het idee dat het wel redelijk veilig was voor, voor... Eh, ik ben nooit echt in de in, in de jeugdgevangenis ben ik wel in de cel geweest, maar in de de, de gewoon volwassen gevangenis niet, nee. Ah. Dus daar ben ik nooit verder gekomen dan het kantoortje. Uh... Nee je, uh, ik kreeg wel eens berichten dat het niet veilig was voor iemand. Nee, daar dat, dat weet, weet ik gewoon serieus niks van. Okay. <laughs> ik ben nooit verder gekomen dan mijn, plekje, mijn werkplekje daar. Dus, uh... okay. maar, maar bij de jeugdvangenissen ben ik wel in de cellen geweest. En daar heb ik ook een Xbox. En een, dat is inderdaad wel een, een mooi paradijs daar. Ik snap ook ja. wel dat mensen tijdens hun verlof... En meteen alweer de fout in gingen, want ja, eh, bij hun thuis is het waarschijnlijk vast niet zo luxe in een jeugdgevangenis. Ja, nou, misschien moet je iets ja. crimineler worden, dan krijg je die ervaring wel. Ja, maar de volwassengevangenissen is... zijn veel soberder. Dat is wel ja, ja. wat ik weet hoor, dus, uh, ja. Hmm. ja. Ja, maar goed, het is ja wel free healthcare, uh, alles gratis. Gratis uh, <lacht> bewoning. Alles gratis, dat ja, is het is gewoon op eenmaal paradise, paradijs. Ja, ja. ja.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 en ja. de helft vanwege drugs uh, gerelateerde delicten. Ja. Maar ja, uh, zover over de gevangenis en democratie. Ja. Zal, ik nu, zal ik nu maar naar uh, de vellentijn gaan? Ja, je bent <laughs> nog grote kapitein op dit uh, schip, radio-schip uh, ja, ja, ja, ja, ja, dus. Ja, ja nee, goed, dan gaan we nu naar de, de Libertarische Partij. Oké, okay, tot dan start laat. Dan ik nu de tune-in.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 Korte tijd ook in Houston, Texas gewoond, in de Verenigde Staten. en uh, Rond mijn derde, ergens in mijn derde levensjaar terug naar Nederland verhuisd. Mijn ouders gingen scheiden. En, en eigenlijk een achtergrond in de marketing. En ik heb ook een, uh, nou ja, iets van acht, acht, negen jaar marketing uh, gedaan bij verschillende bedrijven. Totdat ik uiteindelijk uh, dacht van ik wil, ik wil het anders doen. De uh, insteek was pas altijd al dat ik graag...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 telephone. En dat zou zeggen, jullie investeren meer op online campagne minder op, de, op het flyeren. Zeg maar de ouderwetse manier van uh, jezelf bekendmaken. Ja. Dus op de, de televisie zijn jullie ja, ook niet gezien hè? Uh, nee, ik ben gisteren wel bij uh, Tim Hofman geweest van dus Dat, dat het programma voor jongeren, dat wordt ergens, ik denk kort uitgezonden. Maar het was samen met de rest van de politieke partijen. Ik bedoel de, de, de um, nieuwe politieke partijen. Um, dus daar, ja, daar, daar zou de zendtijd niet heel, uh, heel groot zijn. Ik had nou, interviews gedaan met VICE, uh, Libertarian Republic... en uh, wat kranten, een um, aantal leden die lokaal ook um, in kranten zijn... zijn uh, een interview hebben gegeven en daarin staan. We um, hebben nou, wat debatten geweest van de Raad van Kerken... en een nieuwe, nieuwe partijdebat um, en de jongere avonden van de D66, v VVD en GroenLinks in Utrecht. Uh, er komt nog een debat... Mijn uh, nieuwe partij in Amsterdam is zaterdag. En vrijdag ga ik naar de JOVD in Zwolle. En zondag het Spinsdebat op geen stijl. Met tegen uh, de vrijzinnige partij. Jullie doelgroepen was voornamelijk uh, jongeren hè? of millennials? Nou ja, de doelgroep is natuurlijk iedereen, maar als je een campagne maakt, dan moet je dan moet je boodschappen afstemmen op mensen. Uh, zeg maar, je moet hem toch een bepaalde manier van communiceren uh, gebruiken. Nou ja, de video die we nu hebben gemaakt, ik ook. Uh, dat, dat spreekt veel mensen aan, maar je hebt toch al een jonge manier van communiceren. Dus dat, dat houden we een beetje in gedachten. Um, en op die manier zie je inderdaad, je ziet wel dat er een aantal meer jongeren ook lid worden de laatste tijd. Uh, um,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 Uh, het bericht te delen, te retweeten, mensen, uh, journalisten te taggen. Uh, weet je, wees een uh, echte keyboard warrior voor ons. En, en zorg dat we bij een grote publiek onder aandacht komen. En dat het gaat al veel, het gaat al veel, um, nou het gaat, ik ben heel benieuwd, want dat gaat, dat gaat wel keihard. Als je kijkt naar het Facebook bereik, um, wat we nu zeg maar in een paar dagen halen, dat halen we vroeger in campagneperiode in Um, in, in twee weken, tijdens de provinciale staat of tijdens de 2012 Tweede uh, Kamerverkiezingen. Dus we leven ook wel in een digitaal tijdperk, dus dat, dat is goed. Maar hoe meer mensen in, aan een discussie meedoen over hetgene wat we vertellen online, hoe beter dit uh, voor ons is. Uh, dus als, en, en als PVV'ers reageren op onze vragen, wat, wat veelvuldig veel gebe gebeurt.